1 uur. De Radio 1 Sportzomer Tom van het Hek en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal op het programma. De komende uren zevenkampse schippers en broersen in de weer met de speer. Beachvolleybal schuilen nummer door. Trampolinesprings Rhea Lenders komt in actie. Net als het tafeltennisteam en verder is het paardensport de kwalificatie springen. En het slot van de hockeymeiden tegen Zuid-Korea. En uh, ja, natuurlijk, de sportquiz en de nieuws- en sportquiz 96 is de te kloppen score En de kandidaat van vandaag komt uit Amsterdam en heet Renier van Langevelde. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Liesel Thomassen. In Hollandse Veld in Drenthe is een vliegtuigje neergestort op een schuur. De drie inzittenden van het toestel raakten gewond. Het vliegtuigje wilde een noodlanding maken, kwam op de schuur terecht. Het toestel schoot door, ging dwars door een volière heen... en kwam in de achtertuin van een huis tot stilstand. Bij de landing brak de vleugel van het vliegtuig af. Het is nog niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn. Zeker een van hen moest naar het ziekenhuis. Op de grond raakte niemand gewond. Zwarte Zaterdag heeft rond het middaguur zijn hoogtepunt bereikt. Volgens de ANWB stond in Frankrijk rond 12 uur zo'n 700 kilometer file... 100 kilometer meer dan verwacht. Voor miljoenen Fransen is de vakantie begonnen... terwijl er ook veel vakantiegangers uit onder meer Nederland naar huis gaan. Een aantal van hen krijgt door de files te maken met oververhitte motoren. Volgens de ANWB kan de automobilist dan beter even langs de kant gaan staan. natuurlijk uh, aan de kant gaan staan, de boel af laten koelen... En uh, dan moeten we even kijken of, uh, of we daarbij kunnen helpen. Als we op de snelweg staan, dan zullen ze uh, de snelwegdienst moeten inschakelen. Op de meeste snelwegen naar het zuiden staan files. Ook in West-Frankrijk is het druk op de wegen A10 en A75. De verwachte drukte in Zuid-Duitsland valt tot nu toe mee. In Oostenrijk en Italië is het wel druk op de wegen. Syrië heeft grote financiële problemen en kampt met brandstoftekorten. Die zijn inmiddels zo groot dat de regering Rusland om hulp heeft gevraagd. Een ministeriële delegatie bezocht de afgelopen dagen Moskou. Delegatieleider en vicepremier Jamil vroeg de Russen om een lening. Van hoeveel is niet bekend. Daarnaast vroeg de Damaskus ook om dieselolie en andere olieproducten uit Rusland... in ruil voor een voorraad ruwe olie. Onduidelijk is of de Russen toezeggingen hebben gedaan. Syrië had 17 miljard dollar aan buitenlandse reserves, maar door de opstand en het Amerikaans-Europese embargo op de export is daar weinig meer van over. Op de Olympische Spelen zijn bij het roeien de mannen vier zonder in de finale op de vijfde plaats geëindigd. Het goud ging naar Groot-Brittannië, Australië werd tweede, de Verenigde Staten derde. Het weer vanmiddag vrij zonnig met vooral in het binnenland kansen op een bui mogelijk met onweer. In het zuidwesten van het land blijft het overwegend droog. De temperatuur ligt tussen 21 graden langs de kust en 25 in het binnenland. Morgen opnieuw een aantal buien afgewisseld door flinke zonnige perioden. Het wordt dan ongeveer 23 graden. De ABB Verkeersinformatie. Het is op de Nederlandse wegen niet erg druk. Er zat een file op de A50 vanwege werkzaamheden. Van Arnhem naar Oost tussen heet en knap het Eewijk, 5 kilometer. En een korte file in Zeeland op de N59. Van Zierikzee naar het Hellegatsplein bij Serooskerke, 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Daar staan ze, de winnaars. En daar zijn de medailles.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 Vanavond in film op 2. The Seven Year Itch. Om kwart voor 12 bij de VPRO op Nederland 2. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We hebben net al even in het nieuws een neergestort vliegtuigje in Drenthe. Straks de politie met meer informatie. En natuurlijk ook heel veel Olympische sport hier vanuit Londen. Om te beginnen bij het hockey. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Jurgen van den Berg. Gerard de Groot, de verbinding is een beetje wiebelig, maar dat geeft niets. We willen horen hoe het staat. technische problemen, Tom, naar het hockeystadion toe. Dan maar via de ouderwetse, de ouderwetse mobiele telefoon. Het is nog vier minuten te spelen. Nederland leidt met 3-1, maar zojuist heeft Korea gescoord. Gescoord zie je diezelfde John, die ook in de... Vierde minuut, de eerste strafcorner van Korea Raakschoot. En ook dit keer uit de strafcorner. Dus Nederland misschien nog in de problemen in die laatste vier minuten. Het leek allemaal van een leien dakje te gaan. Het leek allemaal zo makkelijk te gaan. Maar in die slotfase, de laatste minuten, kwamen die Koreanen eruit. Kregen kansen, kregen een serie strafcorners. En uiteindelijk een raken ook nog. 3-2 is het, met nog te spelen. 3,5 minuten. De hippische sport dan. Paardensport heet het ook gewoon bij ons thuis. Ed van der Bent, kwalificatie springen. Even voor de late inschakelaars. We hebben de twee Nederlandse ruiters gehad, hè? Twee van de vier hebben we gehad en die deden wat ze moeten doen. Alhoewel, het is niet zoveel zelfsprekend, want er staat toch een niet al te licht parcours. We hebben nu 30 eh, starts gehad en daarvan zijn er 16 foutloos gebleven. Waaronder onze twee Nederlanders, debutanten hier op de Olympische Spelen... Jurvvrieling met Boubalou, de Nederlands kampioen. En Michael van der Vleuten met Verdi. En over zo'n kwartiertje krijgen we dan de derde Mark Houtsager. Voor hem geen debuut, want hij was er in Hongkong bij de Spelen van Beijing. Die werden in Hongkong afgewerkt. Werd hij met het team vierde en was hij individueel de beste Nederlander... met de zeven. In de plaats. Dus van hem verwachten we ook veel met zijn paard. En dan als laatste starter Gerco Schreuder later vandaag met het paard met een toepasselijke naam Londen. Rosa. get the head And he'd never be shown Cause you've got my heart George 1979, cheek to cheek. Laatste seconde. Gerard de Groot. Ja, de vierde lijn dit keer: een halve lijn. Want. Ik hoor jullie via de telefoon de uitzending gaan we de laatste 15 seconden meenemen van de wedstrijd uh, Nederland-Korea bij het in Nederland op weg naar de halve finale. Dat is zeker, want als Korea gelijk maakt, dan is dat nog voldoende voor Nederland. Maar het is niet nodig, Nederland gaat dit winnen. Nog één seconde en het is over en uit voor de Koreanen in ieder geval. Voor Nederland nog niet hoor, het wordt nog een heel mooi olympisch toernooi, dat is duidelijk. De vierde wedstrijd wordt ook gewonnen. België ging eraf met 3-0, Japan ging eraf met 3-2, China met 1-0 en vandaag. Korea met 3-2 dankzij doelpunten van Dierksen van der Heuvel, Welte en Hoog. Nederland wint ja, toch eigenlijk wel de overtuigend, moet ik zeggen. Want ze speelden een stuk beter dan die Koreanen, maar die waren slim in die slotfase van die wedstrijd. En ze hebben een fantastische strafcorner, Korea. Chon scoorde twee keer in de vierde minuut en vijf minuten voor het einde... Maar het was niet voldoende om van dit Nederlands hockeyteam te winnen. Nederland wint de vierde wedstrijd van het Olympisch toernooi met 3-2 van Korea. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportvis. En die spelen we vandaag met Reinier van Langevelde. Hij is 25 jaar uit Amsterdam. Reinier, goeiemiddag. Goedemiddag. Mooi dat je er bent. Uh, want jij zit in Hilversum. Wij zitten hier in uh, Londen. Uh, nou, je weet wat je te doen staat. 96 punten. Dat is de hoogste score tot nu toe. Die is dinsdag al neergezet. Staat al eigenlijk de hele week. Dus daar moet je overheen. Ik heb je een beetje voorbereid? Jazeker. Ja, Olympisch voorbereid? Olympisch voorbereid, ja. Ja, oké. Okay. En wat doe je het leven, Reinier? Ik studeer nog. Ik ben uh, zogenaamde langstudeerder. Ah, kijk aan. Dus dan moet je een boete betalen Dus die 300 euro is van harte welkom. Nou, ja, die ontloop ik nog net, maar de 300 euro zijn altijd welkom. Ja. En, en wat voor studie doe je als je nog vragen mag? Bestuur van maatschappelijke organisaties. Kijk aan. Nou, dat kunnen we ook gebruiken, lijkt me, in, in Nederland. Zeker. Um, ja. Eerst maar eens kijken hoe jij uh, je nieuwskennis op pijl hebt gehouden. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt-ie. 10 jaar cel kon ze krijgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Maar vandaag werd ze vrijgesproken. Ook haar moeder kan het nog amper geloven. Ja, geweldig. Ongelooflijk. Oh. Dank je. Het is klaar. Gerechtigheid. Ze raakte gewond, verloor haar vriendin en werd toen ook nog aangeklaagd. Maar na vier maanden komt er een einde aan deze nachtmerrie. De eerste vraag is, hoe heet de Nederlandse vrouw... die in Australië is vrijgesproken van roekeloos rijgedrag? Huistra. Uh, Nee, kan ik helaas niet. Linda Huiskamp. Huiskamp, ja. We gaan naar vraag 2. Vier maanden lang is er bijna dagelijks contact met de advocaat uh, geweest. 100.000 euro proceskosten moet de familie nu betalen. Bijna alle inwoners van welke plaats helpt de familie om dit bedrag bij elkaar te krijgen? Culemborg. Dat is goed. Dat is de woonplaats van die familie Huiskamp. De medewerkers van uh, een bedrijf daar waar die vader werkt... Die zijn zelfs bereid vakantie- en verlofdagen in te leveren. Gaan we naar eh, eh, vraag 3. Eh, onze vrouwen in Londen zorgen voor het ene na het andere edelmetaal. Onze mannen grijpen er telkens net naast. Wat is de naam van de handboogschutter die gisteren als vierde eindigde? Dat is ik van de ven. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Vraag 4. En Jury Verlinde werd zesde in de Olympische Finale van de 100 meter vlinderslag. Naar wie ging het goud daar bij dat onderdeel? Naar Michael Phelps. Dat is goed. Helemaal goed, helemaal goed. Dan uh, laten wij nu u een. Uh, nu krijgen we die vier punten hè? Die, uh, nee, heb nee, nee, ik het nee. nee? geluidsfragment. Oh, vraag 5. Het geluidsfragment. Ja, dat is maar helemaal nieuw ook hoor. Nee, ben je niet kwalijk. Uh, we laten u een fragmentje horen, dat is dus een geluidsfragment. En de grote vraag is natuurlijk: wie is hier aan het woord? Wat ik tot nu toe heb gezien is dat Emile nog geen oplossingen heeft bedacht voor de crisis. En wij willen linksom, maar ook uit de crisis. Maar daar is wel een sterke economie voor nodig. En daar moeten die banken voor aan de leiband. En Emil biedt dat niet en wij bieden dat wel. Weet u wie dit is? De heer Spekman. Het is helemaal goed, voorzitter van de PvdA. En Emiel, voor wie dat even gemist heeft, is Roemer. Die heeft volgens hem nog geen uitweg uit de crisis. En de PvdA wel. Hans Spekman. Maar het is een punt, dat is wel het belangrijkste op dit moment. Vraag 6 Meneer Spekman is op dreef. Zo zes weken voor de verkiezingen tegen NSC Handelsblad... trekt hij dezelfde dag fel van leer tegen welke andere partij? De SP. Nee, nee, dat, nee uh, dat had hij ja. al gedaan in de vorige vraag. Hè? Dat was uh, Roemer. Nee, het was de VVD. Hij vindt uh, de VVD tegen het asociale aan en slecht voor de economie. Zei hij in NRC Hommersblad. Hoeveel punten hebben we eigenlijk tot nu toe? Een stuk of vier gok ik. Ja, zo? ik zat vier. ook vier. Ja. vier. Uh, nou, we kijken eens even naar de jury. Maar die zit uh, hier zo ver weg. Die zit uh, achter het glas in Londen. Dus dat gaan we niet helemaal vinden. U krijgt nu die beroemde uh, ja, nieuwsfactor. Vraag even. Vier punten heeft u. En dan kunt u er nog vier aan gaan toevoegen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de bevraag bij is natuurlijk wie wij bedoelen. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk goed na, want u krijgt geen herkansing. Het is geen groeien. U krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden... des te minder punten u verdient. Um, nou, dan gaan we. We zoeken een persoon dus voor... Uh, uh, vier punten. Komt-ie, ja. Vier. 1991-1992 was voor mij een bizarre periode. Stop sneller, zeg? Ja. Harry Mulis. Nou, Hoezo Harry Mulis? Uh, zijn biografie. Nee, zijn uh, een logboek is uitgekomen. Zijn dagboek. En toen schreef hij de ontdekking van de hemel. Kijk, normaal gesproken, Tom, doen we dan altijd nog even de andere aanwijzing. Ja. Maar er zijn altijd mensen die thuis meedoen. en die, die, denken ja, ja. Dan, die willen toch hun eigen het, kennis even kiezen. Ik vind wel uh, dat ik zeg. Het is in oktober twintig jaar geleden. dat mijn magnum opus uitkwam. Ja. Logboek, zoals het gaat heten, was eigenlijk niet bestemd voor publicatie... Ja, ja. Ja, u wordt steeds vrolijker aan de <laughs> andere kant. Maar een deel van mijn dagboeken zal worden uitgegeven in uh, boekvorm. Ik heb ook nog een antwoord staan, zullen we het maar zeggen dan. gewoon. Het was uh, Harry Mulisch. Ja. Ik denk dat u er vier punten bij krijgt, met die vier die u al had. Jurgen, dat uh, 8. 8. is voor mij nieuw, maar zo'n nieuwsfactor nieuws factor, hè? 8. Ja, dan hadden we Jack altijd voor het hoofdrekenen. Want die wist altijd onmiddellijk dan te zeggen. Uh, 96 hoogste scoren. Nou, dan zo... zit je op 12 keer 8, zit je op 96. Ja, dus dan is... moet je 13 vragen goed uh, halen. Ik ben blij dat ik dat hoofdrekenen van Jack in ieder geval nog uh, bij kan houden. Uh, 12 keer 8 is 96 en 13 keer. 8 is 104. Goed, zometeen deel 2 van de quiz. Dat is dus nodig om in ieder geval in de buurt van de Weekwinst te komen. Ellen is Morriset nu. Morisette en Guardian van haar laatste album, dat heet uh, Havok and Bright Light. We gaan uh, door met deel 2 van de quiz doen met Reinier van Langevelde, dus 25 jaar uit Amsterdam en van beroep langstudeerde. Um, Reinier, goed gespeeld die eerste ronde, factor 8, betekent bij 12 ben je precies gelijk met die 96. Um, ja. Dan krijgen we morgen misschien wel de barrage. Um, 13 of meer is uh, beter, ja. want dan ga je gewoon aan de leiding. We gaan ervoor. En het zit er gewoon in, want we hebben 90 seconden de tijd. Je krijgt veel vragen. Die vragen moeten wij helemaal stellen. Dus uh, het heeft eigenlijk niet zoveel zin om het antwoord naar twee woorden te roepen. Uh, Goeie antwoord geven of anders pas roepen. Dat zijn de spelregels. Daar komen zij. De vragen. De nieuws en sportquiz. Welk populair biermerk mag door Heineken worden overgenomen? Tijger. Dat is goed. De regering van welk eiland is nu definitief gevallen? Curaçao. Goed. Wat voor anti-website heeft de PVV gisteren geopend? Het stopt de Europese zakvullers. N -n dat is goed. Dat is goed. kandidatenlijst van welke partij is ongeldig verklaard? De IQ-partij. Goed. De Rotterdamse Milieudienst heeft aangifte gedaan tegen welk tankopslagbedrijf? Otsel. Dat is goed. Hoe heet de minister die wil dat kinderen met een achterstand in de zomer naar school kunnen? Schippers van Bijsteveld. Welk ja. land werd gisteren door de Nederlandse hockeyers mannen met 5-1 verslagen? Nieuw-Zeeland. Is goed. Zorgverzekeraars Nederland wil dure medicijnen voor de ziekte van pompen... en welke andere ziekte blijven vergoeden? Pas. Fabrie. Welke staatssecretaris is boos omdat Brussel zich bemoeit... met natuurherstel Bleken. in de Westerschelde? Bleken. Is goed. Ja. Hoe heet de Amerikaanse oud die zijn debuut heeft gemaakt op Broadway? Tyson. Dat is goed. Honderden mensen hebben gisteren in welke Belgische plaats gedemonstreerd... tegen de komst van de ex-vrouw van Mark Dutroux? Marlène. Maar Londen, Ma. Ma. Het dodental in Oeganda na een uitbraak van welk virus is gestegen tot 16? Pas. Ebola. Ajax en welke andere clubs strijden morgen in de Amsterdam Arena om de Johan Cruijff Schaal? PC. Is goed. Amsterdamse bureau Mevis en Van Deursen gaat de huisstijl van welk museum verzorgen? Rijksmuseum. Stedelijk museum. Welke partij wil dat seksuele intimidatie van vrouwen op straat strafbaar wordt? Gevenal. Is goed. Wit-Rusland heeft de ambassadeur van welk land uitgewezen wegen steun aan de democratische beweging? Van Zweden. Dat is goed, en die vraag was gesteld voor de klap, dus die tellen we er nog bij. En de vraag is, zijn het er 12, zijn het er 13, of misschien zelfs wel meer... We gaan jury. Uh, Mag ik het Nu naar de jury. We hebben een 8 keer. Ik ga de spanning een beetje opbouwen. 8 keer 12 is 96. Maar 8 oh, keer 13, 13 is 104. En we hebben 13 goede antwoorden. En 13 keer 8 is 104 punten. Kijk. Nou, kun jij als hoofd, Jurgen, wat jij nou gaat uitdelen, hè? Ja, cadeautjes uitdelen. Ja, nee, dat doen we echt pas morgen. Want dan spelen de... we echt de finale. Maar ja. hij staat voorlopig bovenaan. Dus hij zit er bij die 300 euro. Die delen we morgen. Dan komt morgen nog een kandidaat. Voorlopig krijg je hij mee de kaarten voor beeld en geluid. En het prachtige sportboek van de mannen van andere tijden sport. En morgen, op zondag, de laatste kandidaat van deze week... staat de, dingen, de, de score dus op 104. En Gaston naast mij houdt het allemaal in de gaten hier. Ja. Rijnie, succes. En wie weet spreken we elkaar morgen. Bedankt. Tot morgen. Wij gaan uh, naar de paarden. Ed van de Bent. Derde Nederlander uh, in de ring. Uh, Houdzager volgens mij. Niet meer op opium, ja. toch, hè? Niet meer op opium. Paard waarmee hij uh, net buiten de medailles viel. Als uh, lid van het team dat bij de Spelen van uh, Beijing. Daar werden de paardenonderdelen in Hongkong afgewerkt. Vierde werd. En individueel was hij met uh, opium de beste Nederlander met de zevende plaats. Hij rijdt nu uh, het paard Tamino. Een twaalfjarige Ruin. Nederlands gefokt. En uh, 21 van de 75 paarden hebben we al eerder met trots kunnen melden van dit startveld zijn in Nederland uh, gefokt. En met dit paard heeft hij de grote prijs van, uh, van Rotterdam ook gewonnen. En hij doet nu iets met het paard waarvoor je vroeger onder de kreet Showing fence werd uitgesloten. Tonen van de hindernis. Wat doet hij? Hij gaat naar die waterbak waar een hindernis uh, boven gebouwd is. En die laat hij even aan het paard zien om hem als het ware de aan te wennen. Nou, je zou eens kunnen zeggen... goh, moet je het niet een verrassing laten zijn... want misschien heeft hij nu al de zote schrikte van in... dat hij straks zegt, nou, dat doe ik niet. Maar dat zullen we gaan zien. Twee andere Nederlanders... Uh, tot nu toe zijn uh, gelukkig foutloos gebleven. Jur Vrieling en Michael van der Vleuten. En dan gaat naar de hindernissen. 1. Het zijn overigens door Bob Ellis, de parcoursbouwer... uit Groot-Brittannië. Lange lijnen... waarvoor hij gekozen heeft om het niet al te lastig... te maken in deze openingswedstrijd... van het uh, van de ruiterspelen voor de springruiters. eerste van de drie dubbelsprongen. Een triple bar met op één daarachter, een stijlsprong, een tripelbaar, moet je, je voorstellen, is een hindernis, die is gebouwd in de vorm van de sprong, aan de basis, 80 centimeter, achter zo'n 1,50, 1,60, en dan nog eens een keer een behoorlijk breed van voor naar achter. Nu naar dat, die waterbak, en daar gaat hij goed overheen, hij heeft het goed laten tonen, zo'n zes gelofsprongen daarachter, een, een, een vijverpartijtje vijf, een met daarnaast een hindernis, vrij smal, van links naar rechts, 2,5 meter, en dan gaat het met een driekwart volte naar links, op de linkerhand, noemen we dat, gaat het dan naar een oxer een overbrede sprong, een vierkante voor en achter 1,5 en van, eh, van voor naar achter ook nog eens 1,55. Een dan gaat het op de diagonaal naar de volgende dubbelsprong. En die bestaat uit een stijlsprong met twee gelofsprongen daarachter. goede afstand, mooi gebouwd. En dan oxen erachter en hij is nog foutloos. En het paard lijkt heel mooi in balans. Heel rustig beeld hier. Heel gelijkmatig gereden door deze Mark Houtsager. Die vrouw is hier overigens niet aanwezig. Die Oostenrijk heeft zich niet eh, kunnen plaatsen voor de speler Julia Kaarser. En de paarden hebben hier allemaal een naam zonder de toekomst. ...toevoeging van de sponsor, in dit geval Sterhof. de laatste sprong, de dubbel. En hij doet het foutloos, we kijken even naar de tijd. En ja hoor, hij is binnen de tijd, ruim een, meer dan een seconde. Dus dat is, nee, nee, het is drie tiende van een seconde binnen de tijd. Heel zuinig gereden dus, maar hij is foutloos en heeft gedaan wat we moeten doen. En hopelijk gaat het straks gelden, ook voor het paard Londen, in de vaardige handen van Gerco Schreuder. I love your smile. Mooi einde ook. Hè? Chinese Wilson, hè, was dat? Over lachen gesproken. En die houtkamp in het Olympisch Stadion. Daphne Schippers. die moet toch wel een glimlach om de mond hebben. Ja, hoor. Dat gaat heel redelijk. Ja, ik moet wel zeggen. het verspringen. Uh, ze deed het gisteren uitstekend op de eerste 400 delen. Verspringen haar persoonlijk record 6,54. Kwam tot 6,28. Had ik graag nog een uh, centimeter of 20, 30 bij uh, gezien. Maar goed, zij uh, waarschijnlijk ook wel. Ze staat nu op de vijfde plaats na 500, uh, 400 delen. En uh, gaat uh, om 5 over 1 uh, Engelse tijd. Dus uh, 5 over 2 in Nederland. Beginnen aan het speerwerpen. En dan nog de 800 meter. Uh, laat ik uh, alle. Uh, belangrijke zaken uh, als medailles. Iedereen uit het hoofd uh, praten, want speer en 800 meter... zijn niet super uh, onderdelen voor haar. Uh, maar toch een uh, mooie vijfde plaats. Ik zou het geweldig vinden als uh, op haar eerste Olympische Spelen... eerste Meerkamp op Olympische Spelen... 20 jaar jong nog bij de beste acht kan komen. Dat zou een geweldige prestatie betekenen. Uh, Nadine Broersen uh, staat negentiende, maar speerwerpen is wel haar ding... En kan uh, nog uh, aardig wat opschuiven in het uh, klassement. Het is dus gewoon een hele mooie dag. En het kan het ook worden voor Tjorendi Martina. Want hij loopt uh, straks in de series 100 meter. De eerste ronde moet ik zeggen. Uh, in de vijfde heat. Met uh, een uh, pittige uh, serie. Met Asafa Powell onder andere. De Jamaikaan. En Jamily, de, de man uit Groot-Brittannië. En een uh, Nigeriaan. toe. De beste drie in elke heat gaan door. En ook nog de drie snelste uh, in tijd uh, mogen verder gaan. En dan kijken we natuurlijk ook naar Hussein Bolt. Hij loopt in de serie voor Turini Martina. Om uh, vijf voor één Nederland uh, Engelse tijd. Dus 5 voor twee Nederlandse tijd. Hussein Bolt. En dan Jorendi Martina en in de serie daarna... een andere hele belangrijke kandidaat voor een medaille op de 100 meter... het koningsnummer, Johan Bleek. En die houdt kamp meer vanmiddag dus vanuit het atletiekstadion. Het is uh, bijna half twee, we gaan uh, naar het nieuwsblok... en dan is de grote vraag voor mij, wie dat gaat lezen? Ik denk Lieselot Thomas. Lieselot Thomas, Lieslottomers? helemaal goed. In Hollandse Veld in Drenthe is een vliegtuigje neergestort op een schuur. Daarbij zijn drie gewonden gevallen. Twee inzittenden van het vliegtuig en een man die in de schuur was. Een van de inzittenden van het toestel moest naar het ziekenhuis. Het vliegtuigje maakte een noodlanding en kwam op de schuur terecht. Het toestel schoot door, ging dwars door een volière heen... en kwam in de achtertuin van een huis tot stilstand. De politie in Dortmund heeft een 30-jarige vrouw aangehouden... voor de moord op drie kinderen, meldt persbureau DPA. De vrouw is de partner van de vader van de kinderen. Gisteren werden na een brand in de woning... de lichamen van een 4-jarige jongen en zijn zus van 12 gevonden. Hun broer van 10 bezweek later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Uit de autopsie blijkt dat de kinderen door geweld om het leven zijn gekomen. Op het lichaam van de 10-jarige jongen zijn in het ziekenhuis... steekwonden getroffen, aangetroffen. Een zwarte Zaterdag heeft rond het middaguur zijn hoogtepunt bereikt. Volgens de ANWB stond in Frankrijk om 12 uur zo'n 700 kilometer file. 100 kilometer meer dan was verwacht. Voor miljoenen Fransen is vandaag de vakantie begonnen. Terwijl er ook veel vakantiegangers uit onder meer Nederland naar huis gaan. En dat is nieuws op dit moment. AWB verkeersinformatie. In tegenstelling tot de Franse snelwegen is er in Nederland niet zoveel aan de hand op de weg. Een korte file op de A50 van Arnhem naar Os vanwege de werkzaamheden daar. Tussen knoop het Valburg en knoop het Ewijk 2 kilometer. In Zeeland drukte op de N59. Tussen Serrooskerken en Zierikzee 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bijna twee minuten over half twee. De sportzomerbus is licht roze geverfd. heeft alles te maken met de Gay Pride in Amsterdam. Het werd een fotofinish in Hyde Park. Bij de vrouwentriathlon was het verschil tussen de Zwitserse winnares Nicola Spierig en Lisa Noorden maar tweehonderdste van de seconde. Daarna duurde het nog zeker vijf minuten en elf seconden trouwens, voordat de eerste Nederlands over de finish kwam. Rachel Klamer werd 36e. Steven Dalebout zocht daarop. Ja, daar sta je dan. Met je handdoek om je schouders. Uh, ja, wat voor gevoel hoort daarbij? Nou ja, ik zei het net al, uh, ik zou het bijna niet mogen zeggen, maar het voetkloten. <laughs> Zeer teleurstellend. En, uh, ja. na, na een jaar relatief constant hebben gepresteerd, moet dit nu net de wedstrijd zijn waarop het misgaat. En uh, ja, dat is gewoon balen. Wat ging er mis? Nou ja, het zwemmen was zwaar. Uh, op een gegeven moment merkte ik wel dat ik in ieder geval in de kopgroep zat. Of in ieder geval in de, de tweede groep, er waren er uiteindelijk wat weg. En euh, ja, het, we hadden afgesproken dat ik niet te veel werk zou doen op de fiets. Omdat ik de afgelopen tijd gewoon die neiging had om toch wel hard te fietsen. En toch minder liep. Proberen te sparen voor het lopen. En euh, ja, het was een valpartij voor me. En ik was eigenlijk de enige die daar achter zat een beetje. En, uh, ja, ik, kon de rechts, ik wilde er rechts omheen gaan, uh, Maar ja, daar, daar kwam ik in het gedrang van de mensen die bezig waren met opstaan. En uh, die daar nog stil stonden. En ja, mijn benen waren gewoon leeg, verzuren meteen... Ik, kwam niet meer, ik kreeg het gewoon niet meer dichtgefietst. Toen heb ik me laten zakken tot de tweede groep. En toen had ik oké, het is goed. Uh, we proberen er nog een wedstrijd van te maken door proberen zo goed mogelijk te lopen. Maar zodra ik begon met lopen was het ook meteen, uh, meteen weer leeg. Ja, mijn lichaam wilde gewoon niet meer. En um, ja, wat, dat was het kritieke moment, hè, dat, je, dat, dat ik het water uitkwam. En ja, in het begin zwom je een beetje... Tussen twee groepen in, bij het fietsen bedoel ik dan. Um, en dan heb je die valpartij en dan zeg je ja, daarna ging het eigenlijk niet meer. Komt het een door het ander of was je lichaam sowieso niet in orde vandaag? Ik, uh, ik weet niet. Misschien speelt, spelen alle omstandigheden wel een rol. Um, maar ik was wel zo nuchter om te denken, oké, okay, als iets misgaat, geen zorgen. Er kan weer van alles gebeuren ook met zwemmen. Ik had niet echt een denderende sta, start. Ik had het afgelopen jaar ja, relatief ook mazzel dat, ja, dat ik elke keer goed zwom. En ik kwam nu een beetje in het, in het gevecht, in het gedrang. Er werd ontzettend gevochten. Dat, dat, dat, ja, dat ben ik gewoon echt niet meer gewend van het afgelopen jaar. En uh, ja, dat kost gewoon energie. En toen zat ik met het zwemmen en dacht, oké, okay, dat is een flinke groep. Er zijn er een paar vandoor. Nou, dat is uiteindelijk inderdaad bij elkaar gekomen, zag ik. Ja, en daar had ik gewoon bij moeten zitten. Dus dat is gewoon ons, ja, baal gewoon heel erg. Hoe moeilijk was het ja, in je hoofd om uh, na het moment dat je dacht van ja, ik zit niet bij die voorste groep waar ik bij had moeten zitten. Hoe moeilijk was het om dan vervolgens die, die hele nog uit te, uit te uh, fietsen en lopen? Zwaar. Um, ja, ook om, ik wilde harder, maar het was gewoon op. Het was gewoon zoiets van. De, na, na, na vijf kilometer lopen ik zoiets van, oh, ik wou dat ik nu mocht finishen. Het, het, het wilde gewoon niet meer. Mijn benen niet, mijn armen niet. Gewoon spierpijn te krijgen te krampen en... Dat is gewoon iets waarop je, ja, waarop je bang bent, maar dat, dat moet gewoon niet tijdens de Olympische Spelen gebeuren. En dat, dat is gewoon ontzettend rot. Wanneer is de laatste keer dat dat jou overkwam? In welke wedstrijd was dat? Nou ja, in Hamburg had ik gewoon ontzettend goed gezommen en gefietst. Ja, toen heb ik ook niet goed gelopen. Kreeg ik ook steken. Ja, dat is eigenlijk iets wat nu weer op kan zetten. Uh, maar daar had ik gewoon niet, aan, ja, ook niet, ook niet bij nagedacht. Ook van tevoren is van ja, de kans dat dat weer gebeurt is zo klein. Daar moet je niet aan denken, want zodra je er aan gaat denken wordt de kans ook groter. En uh, ja. Hoe was, je, hoe was je voorbereiding in de, in de, in de dagen hier naartoe? Ja, prima op zich. Ik was uh, natuurlijk zenuwachtig, maar... Ik bekeek het ook als een. Ik als een, probeer het als een gewone wedstrijd te bekijken. Gewoon als een, als een World Championship serie. En is dat gelukt? Ja, wel, da, da, dat wel. Het, uh, alleen nu, nu baal je nog meer. Als je nu in de tweede groep zit en, daar, en slecht loopt, heb je precies van. Goh, kijk, normaal kun je het permitteren als je een keer een wedstrijd verknalt, uh, maar nu niet. Nu is het gewoon één keer in de vier jaar. En als je dat verknalt, is dat behoorlijk. Yes. Zij deed mee in de geest van de coubertin. Rachel Klamer werd 36 e bij de triathlon in gesprek met Steven Dalebout. En die houtkamp zit in dat mooie stadion, ziet speren door de lucht vliegen en mensen heel hard over baan rennen. Ja, en niet uh, voor spek en bonen meedoen. Uh, en dan heb ik het over Daphne Schippers. Zij is bezig met het uh, speerwerpen, heeft uh, twee pogingen gehad, 35 meter 86... Is uh, haar beste poging tot nu toe. En dat is niet uh, super. Ze kan 40 meter uh, uh, plus ze gooien. En dat zal moeten in haar laatste poging. Over een paar minuutjes als zij uh, probeert die prachtige uh, positie in het veld uh, vast te houden. Uh, ook de 100 meter... Uh, Heren zijn nu bezig met hun eerste ronde. We hebben net Tyson Gale aan het werk gezien. Die won zijn de eerste serie in 10-08. Maar ik uh, kijk zo dadelijk uh, naar Daphne Schippers. Over een paar minuten dan zal zij voor de derde keer de speer gooien. En dan moet hij echt boven de 40 meter komen. Dat zou mooi zijn als ze dat uh, zou lukken. Maar 35-86 is vooralsnog iets te weinig. Kambiets van Mahala Rai Banda. Ja, gaat het einde niet helemaal maar halen. Het einde praatje heet in ieder geval Mahala Gajaska. Nou, een ja. duidelijke balkambietje. En die houtkamp had het ook wel herkend. Maar kijk naar het speerwerpen. Daphne Schippers derde poging. Ja, die uh, heeft de handen aan het hoofd. Want uh, het is geen goede geweest. Zeker geen 40 meter. 36, uh, 63. Het is wel een verbetering van uh, de 35-86. Maar ja, 36-63 is het uh, net niet, moet ik helaas zeggen... Terwijl de heren Spinters, Justin Gatlin, even 9-97 in de serie eruit rotzooit. Maar Daft de Schippers had ik graag wat hoger gezien. 36-63, een verbetering in haar derde worp en laatste worp. Maar daarmee zal ze zeker geen sprong maken in het klassement. Ik denk dat ze een paar plaatsen gaat verliezen. Maar dat zullen we pas weten als de tweede groep ook gaat speerwerpen. En daar gaan we Nadine Broers in zien. Ja. ja, Ed van der Bent uh, bij de paarden. We hebben drie Nederlanders gehad. Foutloze Ed, dat is mooi. Die vierde ook nog even, Mark Houtzager. Dat moeten we nog even opwachten. Maar we hebben wel de huidige, nu nog Olympische kampioen gezien, Erik Lamaas, de Canadees. Hij uh, deed dat uh, vier jaar geleden met het paard uh, Hikstedt, een Nederlands gefokt paard. En degene die de Wereldbekercyclus afgelopen seizoen hebben gevolgd... die weten dat dat paard, uh, 15-jarige paard... helaas tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Verona... een uh, gescheurde aorta uh, opliep in de piste. En dat is de grote lichaamslagader En het uh, paard overleed daar dus ter plekke. En dat was een hele grote slag. Niet alleen voor deze Canadese ruiter, maar uh, ook voor Canada. Uh, wat uh, een, een hele grote... Ja, Goed verdetten voor deze Olympische Spelen. Als titelverdediger daarmee miste. Maar hij heeft hier nu een paard uh, gezadeld. Derli Chain de Muze. een slechts 9-jarig Belgisch warmbloedpaard. Hij is daarmee foutloos gebleven. Maar of dat paard zo'n meerdaagse evenement. als zo'n Olympische Spelen. na nou dat relatief rustige begin van vandaag kan volhouden. dat zullen we gaan zien. Hij had in Hongkong overigens. deed hij het in die finale. Uh, dat moest uh, voor de individuele titel. en ging het om een barrage met Rolfkeurang Benson. met Nia de Zweed. Die uh, later Europees... De kampioen werd wel of hij dat zal gaan halen de komende dagen, dat zullen we gaan zien. En ik wil nog even een joker inzetten, want waar ik zei Mark Houtzagen... bedoelde ik natuurlijk Gekko Schreudel, die moet nog namens Nederland. We gaan, ja, we gaan het hebben over, u hoorde het dan in het nieuws, een vliegtuig dat is neergestort in het Drentse Hollandse veld. waarbij drie mensen gewond uh, zijn geraakt. Uh, Ernest Sinsmeijer van de politie Drenthe, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, de eerste vraag natuurlijk, ho hoe is het met die drie mensen? Nou, uh, wonder bo boven wonder, valt gewonden lijkt dat mee te vallen. In die zin, uh, er zijn twee mensen die in het vliegtuig zaten, die zijn uh, gewond geraakt, die zijn beide spreken. Er wordt op dit moment uh, aan gewerkt. De een ligt nog in de Ambu en de ander is in het ziekenhuis. En uh, een derde gewonde, die bevond zich in de schuur Die is, uh, is licht gewond. Nogmaals, wonder boven gewonden. Want er zaten twee mensen in het vliegtuig, even alle de duidelijkheid. En de derde was in een schuur waar dat vliegtuig op neerstort. Dat is correct, ja. Naast deze woning, daar staat een schuur en daar was de bewoner aan het werk. En uh, daar, is de, daar is het vliegtuig op terecht gekomen. En kunt u al iets zeggen over de, de, de, de, mocht het vliegtuig daar zijn en wat de oorzaak mogelijk zou kunnen zijn? Nou, we hebben op dit moment de, de, de, de, lucht, de luchtvaartpolitie van het Kortland- de politiedienst hier de plekken die het onderzoek gaat doen. Het is mij nog niet bekend waar het vliegtuig is opgestegen en wat de bestemming uh, is geweest. Uh, maar er is al iets, iets gebeurd zijn wat niet de bedoeling is en dat, ja. Ja, dat, dat wordt nu onderzocht. Maar vermoedelijk hooggeveen, toch? Want er is een vliegveld vlakbij. Dat is correct, maar ik weet niet of het daar vandaan is gekomen. Dat ligt wel voor de hand, maar het is mij niet bekend op dit moment. Okay. Het belangrijkste is dus dat het met de drie gewonden naar het zich laat aanzien in ieder geval redelijk uh, goed gaat. Wij gaan u danken voor ja. de informaties ja. voor zover u kunt geven op dit moment. En als sinds ja. van de politie Drenthe. Hartelijk dank. And those who fought for our freedom. And we owe it to them to be wary that this freedom remains. Yeah, raise your hand for freedom. Raise it if you can. I'm gonna raise it so that everybody understands. That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 En denk ik, denk ik wel, als ik weet het, Alan Clark. Met, uh, ja, dat zegt heel wat van Jurgen als ik dat weet. Zonder <laughs> ja. papiertje voor freedom. Ik, ik ken jouw muzikale voorkeur een ah. beetje. Hey. Um, de Olympische <laughs> Spelen, ja, die zijn natuurlijk nog in volle gang. We zitten er midden in. Maar morgen begint ook alweer het voetbalseizoen. En dat is uh, traditioneel natuurlijk met de strijd om de Johan Cruijffschaal. Landskampioen Ajax tegen BKW PSV. Een bijdrage van Bas Tichler. Het is een mooi moment om twee topfavorieten voor de titel aan het werk te zien. De voorbereiding die zit er zo goed als op. De trainers hebben vijf, zes weken kunnen bouwen aan hun elftal... en krijgen dan zondag een eerste serieuze aanwijzing... of dat gebouw dat ze hebben gemaakt een beetje blijft staan. De vraag in aanloop naar zo'n wedstrijd om de Johan Cruijffschaal... is dan ook altijd, hoe staat je ploeg ervoor? Ajax-trainer Frank de Boer. Ja, het is moeilijk te zeggen waar je op dit moment staat. Iedereen ziet er fysiek gewoon hartstikke goed uit. We hebben hele goede momenten laten zien tegen Celtic, tegen Zout-Hemten. Met een ploeg waar ik denk dat veel spelers zullen gaan beginnen. Vind ik dat het ietsje minder was. Maar daar was ik weer positief verrast tegen Noord. Eventueel tussen A en de B-keuze op dat moment. Dus ja, het is wel leuk om te zien dat iedereen heel dicht bij elkaar zit. De boer liet opnieuw weten dat Van der Wiel en Eriksen... die pas later aan de voorbereiding zijn begonnen... zondag nog niet zullen spelen. Hij is dus in grote lijnen tevreden over de staat van zijn elftal. Dick Advocaat, de nieuwe baas bij PSV, is dat ook. Nou, ik vind dat het niveau uh, er goed uitziet. Uh, er is natuurlijk niet veel veranderd bij, uh, bij PSV. Narsing is uh, gekomen in principe in plaats van uh, Labiat. Ja, onze grootste aanwezigheid is qua routine ook... Wat het 11 jaar had, is uh, Mark. Het is een hele jonge, gretige uh, selectie... die mij uh, positief uh, verrast heeft. En ik denk de combinatie met, uh, met deze trainer die al alles meegemaakt heeft... dat dat een hele goede, hele goede mix is. En, uh, en je hebt natuurlijk bij, of ik heb zelf natuurlijk bij een aantal clubs gespeeld... Uh, Europese top, waar dat niveau ook, uh, ook gehaald werd op de training. Ook in Eindhoven dus tevredenheid over de voorbereiding tot nu toe. Als laatste hoorde u natuurlijk Mark van Bommel... De nieuwe aanvoerder van PSV. In Amsterdam hebben ze ook een nieuwe aanvoerder. Jan Vertongen vertrok. En Siem de Jong is de nieuwe captain. Een jonge aanvoerder van een overwegend jong elftal. Ja, maar dat is het altijd wel geweest. En, uh, ja, Jan was uh, vorig jaar aanvoerder. Die was uh, 24, 25. Suarez was uh, aanvoerder. Die was uh, ook 23 volgens mij. En, uh, ja, op zich uh, is het vaak zo dat uh, bij Ajax jonge jonge spelen. Dus uh, ja, het zal eerder voorkomen dat een jonge jongen Aanvoerder is uh, misschien dan bij andere teams. Maar kijk je dan bijvoorbeeld naar PSV, de tegenstander... Um, dat je denkt, oh ja, dan lopen wel wat oudere mensen rond. Dat hoeft niet altijd een voordeel te zijn, hoor. Maar toch, met Van Bommel, met Bouma, met Toivonen die niet meer de jongste is. Nee, ja, dat is ook wel zo. En uh, ja, ik denk dat wij uh, het, het zelf ook wel moeten kunnen. En, uh, ja, maar natuurlijk is het altijd wel, wel fijn om ervaren spelers erbij te hebben. Ook al speler die niet. Uh, gewoon om in de kleedkamer en eromheen te hebben. Dat zou dus een voordeel voor PSV kunnen zijn. Daar is Ajax zich ook wel van bewust. Omgekeerd kijkt ook PSV met veel respect naar de tegenstander. Dick Advocaat heeft lovende woorden voor de kampioen. Nou, Ik moet eerst even de complimenten geven aan, uh, aan Frank van de laatste twee jaar. Ik denk dat veel mensen het onderschat... onder welke moeilijke omstandigheden hij kampioen is geworden twee keer. Met uh, bepalende spelers wegsturen en dan toch uh, er bovenop komen. Dus heeft hij fantastisch gedaan... En, uh, ook met jonge spelers uh, gewerkt. En, uh, maar dat maakt er niet uit, want hij pakte zijn punten. Dus wat dat betreft wordt het een hele interessante uh, slag dit jaar. Ja, dat is altijd heel mooi van tevoren. En achteraf kun je ook zeggen, als je verloren hebt... Van, ja, dit maakt het een niet uit, de competitie telt. En als je wint, zeg van, ja we hebben een klap uitgedeeld. Maar die wedstrijd biedt helemaal geen garantie... voor een goed seizoen of voor een slecht seizoen. Het is wel zo dat het één wedstrijd is en het is een prijs. En daar moet je altijd voor gaan. Ik heb altijd geleerd... In mijn, in mijn carrière, dat je elke prijs die je kan pakken, die moet je ook pakken. Waarmee Mark van Bommel maar wil onderstrepen dat de wedstrijd zondag een serieuze is. Dat is voor Frank de Boer niet anders. Ja, ik zie het eigenlijk uh, wel als een, als een prijs. En, uh, dit is echt de eindfase, dus je wilt eigenlijk dat iedereen uh, dan op zijn top is. En dat gaan we bekijken, of, of dat zo is. En, uh, of het team zeg maar, de klaver is voor de start van, van de competitie. En, dus je zal volle bakken uh, moeten geven. En, uh, ik vind het dus heel interessant uh, waar we staan op dat moment. Ajax-PSV zondag 6 uur in de Amsterdam Arena. Voor iedereen die tussen de Olympische sporten door even wat anders wil we wel sticheler. Ja, nou dat willen wij helemaal niet weer in die hout op dit moment. Wij willen gewoon nee. lekker Olympische Atletiek uh, spelen. Volgen we volgen die wedstrijd natuurlijk wel morgen ook op deze zender. Maar wij zijn natuurlijk benieuwd, de 100 meter series. En ik heb eigenlijk ook een vraag voor jou, want straks zijn er zijn al wat ja. groter geweest. Komt zo'n bolt. Is, kun je al iets aflezen aan die tijden? Want ik had het idee dat een van die Amerikanen een beetje aan het uitlopen was de laatste 10 meter al. Hè? Ja, de meeste hoor. De eerste serie werd gewonnen door Tyson Gate. 10 0 Justin Gatlin in de tweede serie won. Uh, ook niet slecht, 9,97. Het gaat steeds sneller. Want ook een Amerikaan won de derde serie, Ryan Bailey, in 9,88. Uh, we hebben het over de series. Uh, een rugwind van anderhalve meter per uh, seconde is dat uh, volgens mij. En dan uh, wordt er nu enorm gejuicht. En waarom is dat? Natuurlijk Hussein Bolt. Hij staat klaar voor zijn serie, de vierde serie... ...van de 100 meter. En hierna komt nog een Nederlander, Jorendi Martina. Sinds kort Nederlander, maar dat mag de pret niet drukken. Overigens al wel wat verrassingen geweest vandaag. Meerkamp, Goud 2008, Dobinska is eruit nadat ze het uh, verspingen uh, verknalde. LeSean Merritt is eruit, de winnaar van uh, Peking op de 400 meter. Geblesseerd, uh, hij uh, haalde het niet bij de finish, overigens wel Pistorius... De Zuid-Afrikaan met uh, kunstbenen, om het zo maar te zeggen. Uh, voor het eerst op de uh, gewone, tussen aanhalingstekens, Olympische Spelen. Mag hij meedoen. En uh, heeft de volgende ronde gehaald op de 400 meter. Maar wij gaan kijken naar Hussein Bolt. Hij wordt over een paar weken wordt hij, uh, 26. En zijn. Beste tijd, 9,58. Hij zegt onder de 9,50 moet lukken in uh, Londen. Als het allemaal een beetje mee zit. En het zit mee, want het weer is goed. Het is een uh, graadje of 18, 19. Klein beetje rugwind. Nou, wat wil je nog meer? En ik ben benieuwd of hij al meteen gaat knallen... of dat hij uh, weer een uh, telefoontje onderweg gaat plegen... omdat hij zover voor staat dat hij al kan zeggen... een meter of 30 voor de finish uh, aan het thuisrond. Jongens, uh, ik zit in de halve finale. De beste drie. Oh, luister even. Ik weet niet of je het meekrijgt, maar 80.000 mensen uh, reageren op de aankondiging van Usain Bolt. Wat een druk moet er op die man zijn schouders liggen, hè? Het is ongelooflijk. Aanstaande zondag wordt er verwacht dat er zo'n 4 miljard mensen gaan kijken naar de finale 100 meter. Naar Usain Bolt. Wie kan hem verslaan? Ik denk maar één man. Johan Bleek, zijn landgenoot, die in de zesde serie... Start zal gaan, Maar nu gaan we kijken, wat kan hij doen? De grote man uit Jamaica, bijna 26 jaar. 21 augustus wordt hij dat. 9,58 wereldrecord. Dit seizoen 9,76 gelopen. Olympisch record, 9,69 in Peking. Wat een race was dat. Wat heb ik genoten. Vorig jaar, valse start op de 100 meter bij de wereldkampioenschappen. Ging hij eruit. Het zal toch niet gebeuren. Je moet er niet aan denken dat deze man een valse start maakt... en het niet zal halen. Want dit is de trekker. Ik zie om me heen collega's die foto's staan maken. En nee, nee, hij is goed weg. Nou, ja, goed weg. Een beetje hinkelend, maar dat kan niet. Oh, aan de buitenkant is een man weggevallen. Heel rustig loopt hij. Echt op zijn dooie akkertje. Kijkt nog naar links. En loopt dan uh, uh, 10-0-8. Een hele matige tijd voor Hussein Bolt. Kan hem niet schelen, hij wint. En hij gaat door naar de halve finale. Maar had iemand daaraan getwijfeld? Ik in ieder geval niet. Zo dadelijk om twee minuten over het hele uur. Om twee minuten over twee dus. Zullen we de Nederlander Chorendi Martina in actie krijgen. In een zware heat, in een zware serie. Onder andere tegen Esther van Paul. De mix van nieuws en sport, de Radio 1 Sportzomer. You're everywhere and nowhere baby, that's where you're at, going down a puppy hillside, in your hippie hat, flying across the country. Ja, dat vind ik lekker. 1967, Jeff Beck, Host Silver Lining. Ja. Uh, ze kunnen weer bellen, hè? Ze kunnen weer bellen, want uh, we gaan uh, zo heel even uit. Even ga je even inlaten. Gaan we hiernaast op een mooi terrasje, gaan we de klaaglijn even vast opnemen. Morgen tegen half zes zenden we hem uit. Maar eerst even opnemen, 0801101. Dus ik kan dus niet te veel te klagen hebben. Dan ben ik snel weer druk in 0801101 0800 nu bellen en straks tegen half zes uh, op de radio. Zometeen Churandi Martina op zijn 100 meter. En we doen ook het mediaforum. Welkom in Londen. Ze moeten verklokken, want Ottersen gaat hard en Erasimania ook. Maar nu komt de aanval van Kromo Jojo. En ze moet heel erg klokken Kromo Jojo. Ze moet heel erg klokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat winnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Tot en met 12 augustus, Londen 2012. Rano Micromo mit Jojo is olympisch kampioen. Volgt de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportzomer. En ze heeft hem gewonnen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.